12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Arrestaties na rellen Feyenoord. Obama wil miljonairs zwaarder belasten... en inwoners Berlijn kiezen nieuw stadsbestuur... Het weer in het hele land kans op buien die gepaard kunnen gaan met hagel en onweer. Tussen de buien door is er soms ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen wisselen wolkenvelden en opkladingen elkaar af en is er ook kans op een enkele bui. Met maximaal rond 17 graden wordt het ietsje warmer. Rellig gisteravond in Rotterdam bij Stadion de Kuip, vlak voor de wedstrijd van Feyenoord tegen de graafschap, protesteerde een groep Feyenoord-supporters tegen het beleid van het clubbestuur, Ze staken vuurwerk af en probeerden het Maasgebouw binnen te dringen. Agenten trokken hun pistool en hun wapenstok om te voorkomen dat de Feyenoord-aanhangers naar binnen gingen. De politie hield vier mensen aan. Sportverslaggever Ronald van der Geer die sprak na afloop met Feyenoord-directeur Gudde, die onthutst reageerde. Volkomen onbegrijpelijk, uh, want uh, iedereen in deze club is bezig om uh, de zaken financieel en sportief op uh, orde te brengen. Uh, we, we moeten dit jaar uit Categorie 1, dat gaan we ook, uh, dat gaat ons ook lukken. We staan uh, met zes wedstrijden op de goede plek. Uh, ja, deze 50 uh, of 100 mensen, uh, dit, is niet, dit is niet goed voor de club. Uh, hier wordt de club alleen maar minder vals, slecht voor financiën, slecht voor Timago. En ik hoop ook dat uh, voor de rest iedereen die in, in Supportersland uh, officieel officieus uh, dit ook nadrukkelijk afkeurt. En dat we in gezamenlijkheid uh, zorgen dat Feyenoord en financieel en sportief er bovenop komt. Dat is dan de wens eigenlijk, want waar komt de woede vandaan? Is dat omdat er koppen moeten rollen naar aanleiding van zaken uit het verleden? Omschrijf ik het dan goed? Ja, blijkbaar. Kijk, dit is een grote club. En dat er meningen verschillen, daar kan ik uitstekend mee leven. Alleen dat breng je wel op een normale manier. En iedereen weet ook de spelregels daarin. Uh, raad van Commissaris benoemd, uh, directieleden en dergelijke. Nogmaals, je mag een afwijkende uh, mening hebben, uh, maar niet met, uh, met dit gedrag. Is het inmiddels een beetje gelijk halen geworden? Want dit is niet het eerste incident hè? deze week. Nu we toch hier staan, kunnen we ook een eerder incident terughalen... waarin de zogenaamde loonstroken van directieleden zouden, openbaar zouden zijn gemaakt... door diezelfde groep. Ja, blijkbaar worden alle registers uh, opengetrokken. Nogmaals, uh, het is uh, zinloos naar de club toe met name. Het gaat niet om mij, het gaat om het feit dat de club hier niet wijzer wordt. En ik mag toch aannemen dat iedereen die hier in het stadion zit... Uh, er, zit er zit ten behoeve van de club. En uh, ja, dat pleidooi zou ik nogmaals, nogmaals maar weer een keer willen houden. Dan even over, uh, uh, ja, wat, wat, wat kun je ermee? Hoe kun je het uh, voorkomen dat dit soort excessen blijven gebeuren? Nou, kijk, alle stakeholders zijn belangrijk in deze club. Van supporters tot sponsors. Dus wij zijn ten alle tijde in allerlei overleggen uh, met elkaar aan het praten. Uh, ook met, met groeperingen die uh, het minder met ons uh, beleid eens. zijn. ja, dat, dat blijf je tot in uh, extremes eigenlijk proberen. Uh, ja, je vraagt je af welke antwoorden je hier uh, tegen hebt. Uh, ik, ik denk langzamerhand dat uh, ja, politie, uh, openbaar wordt en wij in gezamenlijkheid uh, daar een oplossing voor moeten zien te vinden. Want ja, uh, uh, de normale argumenten helpen blijkbaar niet. Ja, Gudde was dat, uh, feyenoord directeur Nu aan de telefoon Erik van Dorp, voorzitter van de supportersvereniging van Feyenoord. Meneer Van Dorp, honderden fans die het, uh, of tientallen fans in ieder geval, die het Maasgebouw bestormen. Wat dacht u toen het dat gebeurde? Nou, ik hoorde het pas later, want ik zat uh, tot nu toe ging stadion in. En uh, ja, natuurlijk was het gek verwerpelijk wat er gebeurt. Had u uh, wel de supportersvereniging, was die betrokken bij de organisatie? In ieder geval van die nee, protestmars? Nee, nee, nee, totaal niet. Het is gewoon, uh, het is zo ontstaan. Het heeft niets met de sportvereniging te maken. Ho hoe groot is die groep uh, ja, supporters die, die het zo oneens is met het uh, beleid van de club? Ja, dat is heel moeilijk, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar ik vind het ook niet zo heel belangrijk. Het gaat om wat er gisteren gebeurde. Het is natuurlijk verstrekt belachelijk wat er gebeurt in je eigen stadion. wat wat tevreden ziet. Hoe kon het zo uit de hand lopen, denkt u? die, ik hoorde met uh, Erik Gulli die uh, op andere wijze denken gelijk te halen. Kijk, wij zijn met uh, Algeruimte al met de club in gesprek, We zijn het al lang niet eens met elkaar. Maar we praten met de club. En uh, dit zijn die, die, die, die veel verder gaan. Je uh, lost niks op met geweld, totaal niks. Je gaat zelfs een aanverrechts effect krijgen. Dat, dat, een, ja, dat je het kunt uitleggen van, ja, zo, zo willen we ook niet eens meer verder praten dadelijk. Uh, als het nee, op deze nee, dat kan dat, dat, dat, uh, zoiets, maar het gaat nu, nu, nu om wat er gisteren gebeurde. Dat, dat slag helemaal nergens. Het is gewoon idioot woorden. In het die, die eerste jaar sta je op een goede plek. Ja. En Aan de hele wereld gaat een foto rond van uh, agenten met, met pistolen. Het is, is bespottelijk geworden. En uh, daar willen we ook helemaal niets mee te maken hebben. Daarom hebben we ook nog tijdens de rust van de wedstrijd, die dus zeg maar drie keer na dat gebeurt, dat we daar al een verklaring op zijn site gezet, dat die hier ook helemaal nooit wat te maken hebben mee willen hebben. Dat kan het oneens zijn met hem niet Iedereen, dat is helemaal geen probleem, dat mag. En dit gaat helemaal nergens meer over. Het is gewoon puur uh, die privé-sfeer, puur geweld, en wat niks oplost. Die gesprekken die, die u voert, die, die, verlopen, die verlopen goed? Nou, we zijn in gesprek, laat ik zo zeggen. En uh, dat moet je altijd doen. Als je, uh, uiteindelijk wil iedereen hetzelfde, namelijk een Feyenoord wat gezond is en wat sportief gezond is. En uh, daar zijn we al uh, helemaal met de club mee in gesprek. We zijn het lang niet eens, zoals Erik zei, maar dat, uh, dat maakt ook niet zoveel uit. En waarover, waarover en bent u het, bent u het nou, niet... We kunnen het nu over hebben wat gisteren gebeurd. Ja. Het is niet neergezet alsof dit de manier is uh, waar de dingen geregeld worden. Nou, dat willen wij als officiële sportsvereniging die hebben er niets mee te maken hebben. Namelijk ook gelijk gezegd van, we distancieren ons, ons uh, met alle klemmen. Want uh, ja, het is prettelijk uh, het, is voor het uh, Andere supportersverenigingen die zeggen in ieder geval, ja, dit had ook niet mogen gebeuren. Maar uh, die kondigen wel aan dat ze opnieuw actie gaan voeren in de toekomst. Omdat ze het gewoon niet eens zijn. De aanduidelijkheid uit één supportersvereniging, dat is uh, Feyenoord Supportersvereniging, en de rest zijn supporters, supportersgroeperingen. Ja. En uh, Iedereen heeft het recht om zijn mening te laten horen, maar wel binnen de normale uh, omgangsvormen. En niet met uh, het gooien van stenen of het uh, bestormen van een gebouw. Dat lost helemaal niks op. En dat uh, kan alleen maar een effect. Dank u wel, Erik van Dorf, voorzitter van de Feyenoord Supportersvereniging. Dit is het NOS-journaal, met Mark Visser. In het noordwesten van Pakistan is een onbemand Amerikaans vliegtuigje neergestort. Hoe dat is gebeurd is niet duidelijk. De zogeheten drone kwam neer in het grensgebied met Afghanistan. In die streek zitten veel militanten van de Taliban en Al-Qaeda. Amerika gebruikte de drones vaak voor bombardementen op schuilplaatsen van moslim-extremisten in het gebied. De Pakistanse inlichtingendienst kwam erachter dat er een drone was neergestort door radioverkeer tussen de Taliban. Amerika geeft doorgaans geen informatie over de onbemande vliegtuigjes. De Amerikaanse president Obama wil miljonairs zwaarder gaan belasten. Rijke mensen moeten net zoveel belasting gaan betalen... als mensen met een middeninkomen. Dat voorstel dient hij morgen in. Rijke Amerikanen betalen nu relatief weinig belasting... omdat winst uit investeringen minder wordt belast dan inkomen uit werk. De belastingverhoging wordt in zijn voorstel de Buffett-belasting genoemd... naar de miljardair, miljardair Warren Buffett, die met het idee kwam. So Ik pay een lower tax rate op veel van mijn inkomen... Than mijn kledinglady En ik denk dat dat is crazy. Vlakbij het financiële centrum van New York wordt gedemonstreerd tegen de invloed van het bedrijfsleven op de Amerikaanse politiek. Zo'n duizend mensen doen mee aan de actie die de naam Occupy Wall Street heeft gekregen. Banks got bailed out! We got sold out! Banks got bailed out! We got sold out! I'm pretty frustrated. Uh, I thought we voted for change in 2008. Obviously, we didn't get that. De organisatoren zeggen geïnspireerd te zijn door de revoluties in de Arabische wereld, zoals op het Tahrirplein in Egypte. Sommige betogers hebben dan ook tentjes opgezet omdat ze de demonstratie wekenlang willen volhouden. De demonstranten willen dat president Obama een commissie instelt die een einde maakt aan de financiële beïnvloeding van politici. De politie van New York heeft blokkades opgeworpen om te voorkomen dat de demonstranten ook echt Wall Street bereiken. In China hebben betogers vernielingen aangericht bij een fabriek die zonnepanelen maakt. Al dagenlang demonstreren honderden bewoners van een dorp in het oosten van China tegen de fabriek die volgens hen schadelijke stoffen dumpt. De boze betogers duwden bedrijfsauto's om, gooiden ramen in en richten vernielingen aan in kantoren van de fabriek. Afgelopen tijd zijn veel vissen in de nabijgelegen rivier doodgegaan. En volgens de demonstranten loost de zonnepanelenfabriek schadelijke stoffen in die rivier. Ze eisen dat het bedrijf zich ergens, aan, aan ergens anders vestigt. Vorige maand was een protest in de stad Dalian tegen een chemische fabriek succesvol. De Chinese autoriteiten besloten toen dat de onderneming moest verhuizen. Bijna 2,5 miljoen inwoners van Berlijn... kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuw stadsbestuur. In de Duitse hoofdstad, die een aparte deelstaat is... worden een regering en een parlement gekozen. De verwachting is dat de regerende SPD van burgemeester Wawarait... opnieuw de grootste partij wordt. Nu vormt de SPD nog een coalitie met die linken. De kans dat deze samenwerking wordt voortgezet is klein... omdat de twee partijen samen waarschijnlijk geen meerderheid halen. Volgens de peilingen komt er een nieuwe partij in het Berlijnse parlement... de Piratenpartij... Een partij met een ander geluid, zegt correspondent Wouter Meijer. Bijvoorbeeld kiesrecht vanaf nul jaar, gewoon vanaf je geboorte. Want waarom zou je tegen mensen zeggen, jij ja, kunt niet stemmen? Dat kun je misschien beter zelf bepalen of je daar oud genoeg voor bent. Dus dit is voor mensen die iets nieuws zoeken of die willen protesteren tegen het systeem... is dit een hele goede partij. Het is een, ja, het is een beetje modieus, het is een beetje protest... maar het is voor veel mensen ook gewoon iets fris en een nieuw geluid. De Duitse concern Siemens trekt zich terug... uit de ontwikkeling van kerncentrales. In een interview met De Spiegel zegt topman Lusser... dat het besluit is genomen vanwege de kernramp... in de Japanse centrale Fukushima in maart. Volgens de topman is het duidelijk dat de Duitse politiek... en samenleving afstand nemen van het gebruik van kernenergie. Luscher zegt dat het besluit van Siemens daar een antwoord op is. Het technologiebedrijf was betrokken bij de bouw van nieuwe kerncentrales... en zou onder meer gaan samenwerken met een Russisch kernenergiebedrijf. Die joint venture is ook van de baan. Siemens blijft wel onderdelen voor energiecentrales bouwen... zoals stroomturbines. Die kunnen ook in kerncentrales worden gebruikt. Sport. Over ruime kwartier begint de topper in de eredivisie tussen PSV en Ajax. In Eindhoven zit Bas Er Zijn er nog verrassingen in de opstellingen, Bas? Bij Ajax is het uh, zo dat het lang onduidelijk was wie er nou zou optreden voorin. Daar waar Suleimani niet kan spelen omdat hij geblesseerd is geraakt aan zijn hamstring. Ebesilio is geschorst en Ajax dus wat moest puzzelen. Er kwamen veel namen langs, maar uiteindelijk is het zo opgelost... dat de spits Sigtorsson vandaag bij Ajax aan de rechterkant speelt... Dat zien de Jong vanaf het middenveld overkomt en in de spits speelt. En dat Vernon Anita, die normaal op de bank zit, erbij komt als extra middenvelder. En daar dus gaat spelen met Eriksen en met Theo Jansen. Dat is hoe Ajax het oplost bij PSV. Daar was eigenlijk wat minder onduidelijkheid over. Er is wel een probleempje bijgekomen trouwens. Want Wilfred Bouma heeft Kosteling een blessure. Er is iemand op zijn teen gaan staan op de training. Hij kan niet voetballen en dat betekent dat Marcelo en De Rijk... De twee centrale verdedigers zijn bij PSV. En dus niet Bauma. Isaacson is daar bovendien ook geblesseerd. Dat is inmiddels de reservekeeper. En dat betekent dat Galit Sinou op de bank zit. En Titon uiteraard bij PSV in het doel. En als vervanger dan zeg maar, van Bauma op de bank de jonge Michael Verkoelen. Een verdediger uit het uh, tweede elftal. De afgelopen jaren heeft PSV in eigen huis in ieder geval he, weinig verloren van Ajax. Nu staat Ajax natuurlijk wel een stukje boven ze in de, in de ranglijst. Wat verwacht je van vandaag? Nou, PSV staat, dat zeg je terecht, drie punten achter na vijf wedstrijden. Weet dat als het hier zou verliezen van Ajax, dat het wel een behoorlijke achterstand meteen heeft. Frank de Boer heeft ook gezegd dat hij dat heel graag wil. Omdat hij verwacht dat PSV toch een aardig elftal heeft en nog wel zal groeien. Dan kan je maar beter, denkt de Boer, nu al zes punten voorstaan. Nou, daar is natuurlijk geen spel tussen te krijgen. Uh, PSV zal moeten, zo simpel is het, als je zoveel miljoenen hebt geïnvesteerd in aankopen... Dan kun je niet blijven verschuilen achter het simpele gegeven dat mensen nog aan elkaar moeten wennen. Dan zou je er in een topwedstrijd als tegen Ajax zeker thuis moeten staan. Bas Bas Sticheler vanuit Eindhoven, dankjewel. Je wel. En straks. De motoren die rijden dit weekend op het circuit van Aragon in Spanje. De race in de 125cc zit er inmiddels op. Hans van Loosenoord, veel lawaai op de achtergrond. Heeft Jasper Iwema nog punten kunnen halen? in ieder geval. Hij is geworden voor Jasper Iwema. Want uh, ja, Iwema die is in de tweede ronde al onderuit gegaan. En uh, ja. Twee weken geleden ook al een crash in Misano. En dat is niet zo goed natuurlijk voor, voor het blazoen van de, van de Nederlander. Die uh, nog vier Grand Prix dit jaar de kans krijgt... om uh, dat blazoen, datzelfde blazoen een beetje op te poetsen. Dus punten kan hij wel gebruiken. De winst in Spanje ging naar Nicolas Terol. Koploper in het wereldkampioenschap. Zijn achtste overwinning van dit seizoen. En bijna had zijn teamgenoot Hector Faubel de tweede plek veiliggesteld. Maar die gingen de allerlaatste ronde ook in de laatste bocht onderuit. En zo werd de Fransman Johannes Zarco Alsnog tweede, derde Maverick Vinales en vierde Louis Salom, ook een Spanjaard. En hij komt uit voor de Nederlandse renstal van Roelof Waningen. In de tussenstand van het kampioenschap Terol, de vierde koploper 241 punten. Zarco 205. Hans van Lozenoord. Verkeersinformatie. In de zit bij de AWB Kwaks. Eén file, die staat op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Heeft te maken met werkzaamheden en een weekendafsluiting. Tussen knooppunt de Poel en de Afgit Capelle 5 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. Arrestaties naar Relle Feienoord. Obama wil miljonairs zwaarder belasten. En inwoners Berlijn kiezen nieuw stadsbestuur. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Onze volgende uitzending is niet zoals u gewend bent om 1 uur. We zijn ietsje later in de rust van PSV tegen Ajax.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 Ieder mens heeft recht op een veilig bestaan en u kunt daaraan bijdragen. Ga naar ministerievanvrede.nl Als ik zeg vliegtickets, wat zegt u dan? Natuurlijk! Vliegtickets.nl Vliegtickets.nl NOS, NOS, NOS Radio e. De lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, het is uh, kwart over twaalf op de zondag. En velen van u weten het en anderen zullen denken... Hè, waarom nu al dat langste lijn? Ja, kwart over twaalf. Want om half één staat een der voetbalklassiekers op het uh, programma vandaag. PSV en Ajax, u hoorde daar net al bij en Ronald van der Geer over. Vanaf half één gaan we daar zo'n beetje integraal naartoe. Het is natuurlijk ook andere sport vanmiddag. Om half drie zijn er twee andere voetbalwedstrijden. RKC tegen AZ en Twente, ADO Den Haag. En om half vijf is er nog een vierde wedstrijd. Utrecht tegen Heracles. Er is mannenhockey uit de mannenhockey. De competitie Pinoquet en Amsterdam. De buren in Amsterdam die tegen elkaar spelen. Hans van Looshoort hoorde u net al met de MotoGP ook van Aragon. En er is paardensport Gerco Scheuter bij de EK springen individueel. En er is muziek. Des, uh, met een mooi naklankje nog. Ja, zei ze nog een keer. Rosalind brengt ons bij het televisieoverzicht. overzicht. Wat een goal. De eredivisie. Al die. En dan de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen bij Feyenoord tegen de Graafschap. Eindigde in 4-0. Bij de rust was het nog 0-0. Maar daarna was Feyenoord helemaal los. Schaken 1-0. Guidetti uit een strafschop 2-0. Leerdam en Fernandes maakte uiteindelijk de 4 vol. En de laatste ook uit een strafschop. en was direct rood voor Ted van de Paavert van de Graafschap in de 58ste minuut. En u hoorde net al in het nieuws de ongeregeldheden en de reacties op de ongeregeldheden met de supporters voor de wedstrijd. Maar conclusie na de wedstrijd is toch gewoon dat Feyenoord weer voor even de koploper is in de eredivisie. John Guidetti. Je hoorde die naam al, scoorde voor de tweede keer in twee wedstrijden. Hij was andermaal trefzeker vanaf 11 meter. De zweet over zijn entree in de Kuip. Het fantastic, fantastisch. Het is buzzing, you know, to score there was unbelievable, De you know. The goosebumps were everywhere and yeah, some drink I'm true to be fair. I was on my way through. I was going to score. I could have scored a header once or twice, but the penalty spot I slotted away, you know. Goals to go. Goal, I got two goals in two games and hope I can keep my 100% record. Ja, hij is ontzettend blij, dat is verrassend natuurlijk dat hij in de Kuip speelt. Twee goals in twee wedstrijden en hij probeert zijn 100% score natuurlijk zo lang mogelijk vol te houden. Had ook kippenvel gekregen, zei hij, van de ambiance in het stadion. Trainer Ronald Koeman dan, die het zo goed doet over zijn ploeg. En dat de lat daardoor, door die uitstekende competitiestart, al meteen iets hoger is gaan liggen dan aan het begin van het seizoen. Nou, dat is ook wel zo. Zonder echt goed te spelen. En, en we zeiden in, in de tweede helft ook tegen elkaar op de bank met, met, met Giovanni en Jean-Paul. Van ja, wat gaat er gebeuren als we echt goed gaan spelen? Want dat zit wel binnen dit elftal. En uh, dan speel je nog wedstrijden, nog completer. En, en dan maak je ook de call of de beslissing wel in de eerste helft. Het breekpunt van de wedstrijd was dus uiteindelijk in de tweede helft. Vooral ook de rode kaart van Ted van der Pavert en de strafschop die daaruit volgde. Verdediger van de Pavert, dus vond dat zelf ook. Ja, nou ja, het was wel, ja. ja was natuurlijk was het een breekpunt. Na de 2-0, uh, ja, zie je gewoon dat het uh, helemaal in richting wordt. Ik heb het, uh, het einde niet helemaal, uh, helemaal meer gezien. Maar ja, als het 4-0 wordt, ja, dan weet je wel, ben je hier gewoon weggespeeld. Vitesse, u hoorde ze net nog muziek maken, maar gisteravond voetbalden ze. vonden met 5-0 maar liefst van Roda. En ook daar een ruststand van 0-0. En na rust ging het allemaal los. 1-0 van Ginkel, 2-0 Kasia, Chanturia 3-0, Butner uit een strafschop 4-0 en Jenner 5-0. Wervelen de tweede helft dus zorgde voor een grote overwinning bij Vitesse. Vreugde dus bij John van der Brom. Maar in de eerste helft, John, was dat gevoel nog ver weg, hè? Ja, ik heb ook als trainer, maar ook als liefhebber, niet genoten. Ik heb wel genoten dat het elftal, we hebben natuurlijk twee ketsers gehad de laatste twee wedstrijden, dat ze wel in de organisatie zijn blijven spelen. Nou, in de rust hebben we met name wat aandacht gegeven aan het balbezitverhaal. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat ze dat de tweede helft uh, meer dan uh, Ruimschoots goed gemaakt hebben. En toen heb ik uh, als liefhebber, en dat ben jij inderdaad en ik, heb ik wel genoten. En met, uh, met goed bespelen van de ruimte, individuele acties, supermooie goals. Dus ja, dan maakt alles wat voetbal leuk en aantrekkelijk is, heb je in denk ik, het laatste half uur van de wedstrijd gezien. Doelpunten, zei John van der Brommel, van Vitesse waren mooi. En die van Van Ginkel sprongen er misschien nog wel het meest in het oog. Een hakballetje achter zijn standbeen langs. De doelpunten maken zelf over die goal. Ja, wat ik er nog van weet is uh, dat Michi volgens mij de bal had. Uh, Yasuda aan de rechterkant. En, uh, ja, hij gaf een voorzet. En hij was uh, iets te ver achter mij eigenlijk aan de rechterkant. En, uh, ja, ik dacht dat ik hem uh, gewoon uh, achter het standbeen deed. en uh, ja, Hij ging erin, dus het uh, was een mooi goal, ja. Die wedstrijd in Arnhem, als je naar het scoreverloop kijkt, ging eigenlijk lang gelijk op. Maar na de 1-0 zakte Roda totaal en heel ver weg aan Mats Jonker, oud-speler van Vitesse overigens. De vraag, Mats, hoe dat nou kwam? Het is een goede vraag. Oh. Um, dat wij ons ook wel gaan afvragen, denk ik, de kwam vandaag. Ik denk dat Vitesse meer vertrouwen krijgt naar de 1-0. Uh, het duurde meer vooruit, alles lukte bij hun. En wij missen dan iets uh, van het de vertrouwen, denk ik. Maar ja, het mag nooit 5-0 uh, verliezen. Eén opmerkelijk moment nog uit die wedstrijd. Eh, strafschop, vitesse een strafschop Chanturia... vond zich enorm op dat hij die penalty niet mocht nemen. Ja, hoe kan dat nou komen? De oorzaak voor die onduidelijkheid ligt overigens... zegt hij zelf bij het trainer van de bron. Er waren deze wedstrijd andere afspraken gemaakt. Uh, met name naar de penalty toe. Gio zou de eerste zijn en Janari de tweede. Uh, maar dat is niet doorgekomen bij alles en iedereen. Dus dat verwijt ik mezelf. En Alex dacht, uh, vorige week was ik nummer twee. na Boni. Nou, Boni is er niet. Dus ik ben nu nummer één. Dus nogmaals, hij schiet hem binnen, dan is het klaar. Ik heb het wel aangehouden in de groep. Net, want ja, juist als je zo strikt uh, waarde hecht aan die afspraken... Dan, uh, dan is het mijn fout. Maar hij zat erin en uh, dan is het ook makkelijk om dat toe te geven. John van der Brom. dus je moet veel talen spreken bij Vitesse... om alles door te laten komen natuurlijk. FC Groningen dan tegen Excelsior werd 2-0. 1-0 e Tadic was ook de ruststand en Andersson 2-0. En door de tweede overwinning van het seizoen... neemt Groningen even afstand van de onderste regionen. Ploeg maakt het verschil vooral in de eerste... De eerste 20 minuten van de tweede helft. Kees Kwakman legt uit waarom het eigenlijk toen pas bij Groningen goed ging lopen. We wisten niet precies hoe ze gingen spelen... omdat ze de laatste wedstrijden in 4 3 en 4 4 2 hadden gespeeld. Dus uh, we hebben er niet echt heel specifiek op kunnen trainen. Uh, tegen Roda bijvoorbeeld hadden we dat wel gedaan. Toen deden we dat heel erg goed. Ja, nu deden we dat niet goed genoeg. De bal moet dan uh, van de ene kant naar de andere kant. En uh, dan, dan speel je ze kapot. En, uh, dat deden we de eerste helft uh, ja, zeker niet goed genoeg. En in de rust hebben we dat nog een keer aangegeven. Van jongens, laat die bal dan nou gewoon gaan en laat ze lopen... Ja, en ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan. Je zegt dat ze het op een gegeven moment niet meer konden belopen. En, en ja, dan komen die kansen ook vanzelf. In de zegen van Groningen stelt ook trainer Pieter Huistra... na de slechte seizoensstart weer een klein beetje gerust. Nou, kijk, we weten wat deze ploeg kan. We weten wat de sterkte zijn, maar ook waar we nog aan moeten werken. Dat, dat verandert niet na deze wedstrijd. Dat, dat blijft hetzelfde. En, uh, ik ben wel, uh, het geeft natuurlijk wel een boost. Het feit dat je in de 0 houdt. Het feit dat je de tweede helft gewoon goed doorvoetbalt. Uh, dat is wel eens anders geweest. En uh, daar ben ik zeer tevreden over. Nou, dan gaan we naar Excelsior, want dat wacht na zes duels nog altijd op de eerste zegen. En tegen Groningen maakten de Rotterdammers niet echt aanspraak op die drie punten. Want echt dreigend werd Excelsior namelijk nooit. Nee, we hebben nog, denk ik, Roland Je hebt nog twee keer een, een goede schietkans gehad. En, uh, en uh, we hebben die voorzet van Niels Forthoren die op de paal belandt. Uh, het zijn toch kleine kansjes. Dan doe je in ieder geval mee. Maar ik vond uh, in die fase daarvoor, ja, had Groningen het af kunnen maken. Dat zei John Lammers dus, de trainer van Excelsior. De vierde wedstrijd van gisteravond was die tussen VVV Venlo en Heerenveen. Ook daar bij de rust 0-0. En na rust kwam Heerenveen op stoom, want het werd 3-0. 0-3 dus de einduitslag. 0-1 Narsing, 0-2 Dost en 0-3 Asaidi. Duurde dus lang voordat Heerenveen ging draaien. De derde goal kwam voordat een mooie aanval. En het was volgens aanvaller Bas Dost een voorbeeld van het voetbal dat Heerenveen zo graag wil spelen. Nou, ik denk dat we, uh, uh, ook deze week hebben we veel van dit soort, uh, dat was wel grappig, dit soort goals gemaakt, uh, die derde. En uh, ik denk uh, op het moment dat je dit soort goals in de wedstrijd maakt, dat je, dat je daar vertrouwen uit put. En ik denk, uh, ja, dit soort momenten geven, geven mij, in ieder geval mij vertrouwen. En ik denk uh, de rest ook. En uh, ja, daar kunnen we mee verder. En dan naar VVV, die hielden dit seizoen Ajax en PSV nog op een gelijk spel. Maar tegen Heerenveen lukte dat dus niet, onder meer omdat de Nigeriaanse aanvallers gisteravond niet echt thuis gaven. Doelman Dennis Gentenaar daarover. Je weet uh, met de jongens dat ze acties kunnen maken en je weet ook dat het uh, acties uh, verkeerd zullen gaan. Uh, en uh, daar moeten wij uh, zeg maar achterin uh, vooral ook uh, rekening mee houden. Dat we van tevoren, en zeker met de jongens aan de andere kant, met de snelheid van hun die ze hebben en ook balvastheid dat je daar uh, ja je restverdediging tegenover zet. En dat was een vrijdagavond natuurlijk ook al een wedstrijd. NEC verloor in eigen huis. De enige keer per jaar dat je nek-nak mag zeggen. 2-1 werd het daar voor de club uit Breda. Brengt ons bij de stand. Feyenoord, zoals gezegd, dus de koploper. Dat zal ze goed doen in Rotterdam. Met 14 uit 6. 13 heeft Ajaxter, maar gaan zo spelen. 12 heeft Azetter, maar gaan zo spelen. 12 heeft Twente, er, gaan zo spelen. PSV en RKC met ieder 10 gaan ook zo spelen. En zevende staat Vitesse met 10 punten uit 6 wedstrijden. Onderaan Ado Den Haag heeft er 4, maar gaat nog spelen vandaag. Nak door die overwinning nu ook vier punten. VVV zeventiende op drie punten. En zoals gezegd Excelsior achttiende en laatste met één punt. Straks dus nog de andere wedstrijden. Welke zijn dat? Om half vijf, dat slot van de middag... wordt door Utrecht en Heracles Almelo verzorgd. Om half drie gaat Twente thuis spelen tegen ADO Den Haag. En het zo verrassende RKC treedt aan tegen het in topvorm zijnde AZ. Maar om half één natuurlijk een belangrijk hoofdgerecht van vanmiddag. Want in Eindhoven over enkele minuten op het punt van beginnen dus... PSV en Ajax. Wij zijn daar met twee man sterk. Bas Ticheler en Roland van der Geer. En het stadion zit uh, helemaal vol. In afwachting van uh, de wedstrijd die zo om half één gaat beginnen. Onder leiding van scheidsrechter Kuipers. Spelers komen op dit moment de kleedkamer uit. En gaan zich opstellen in de katakombe. Voorafgaand aan dit duel. Een applausmomentje voor twee mensen. Die uh, de club jarenlang en een aantal jaren hebben gediend. Uh, de eerste is uh, Kees Rijn van de Hoge Band. Jarenlang dokter, heeft zojuist de laatste ere ronde gelopen nadat hij een fotocollage van technisch directeur Marcel Brands overhandigd kreeg. De tweede die vandaag afscheid nam was de maker van de laatste jaren. De smaakmaker van PSV, Ballas Djusak, die niet langer in Eindhoven actief is, maar heeft gekozen voor het Russische geld. En vandaag hier nog eventjes kwam Wuiven naar het Eindhovense publiek dat hier zoals gezegd ze massaal is opgekomen, lekker in de zon zit. In afwachting is dus van de twee elftallen waarvan we bij PSV kunnen zeggen dat Bauma er dus niet is. En Timothy de Rijk als centrale verdediger naast Marcelo zijn opwachting maakt. Ja dat is een uh, verrassing tegenvallen voor PSV natuurlijk een uh, probleem met de teen nadat iemand daar op de training op was gaan staan. Bij Ajax daar, euh, zien we nou ja, een verrassing in die zin dat Anita in het elftal gekomen is als extra middenvelder. Dat komt omdat Siem de Jong, die daar normaal op dat middenveld speelt, plotseling de spits is. Dat heeft alles weer te maken met het feit dat Siegdossel, die normaal de spits is, naar de rechterkant verhuist. En u begrijpt, dat heeft weer te maken met de blessure van Suleimani, die vanwege klachten aan de hamstring niet kan spelen. Ebencilio die geschorst is. Dus heeft de boer wat moeten schuiven. En heeft dat dus uiteindelijk zo opgelost. Vlak voor deze wedstrijd kwamen er van allerlei meldingen over dat Lukoki zou spelen. Of dat Serrero zou spelen. Niemand wist het eigenlijk zeker. Ajax zelf op de officiële Twitterpagina meldde zelfs dat Serrero zou spelen. En heeft dat later hersteld. Dat lijkt mij bijna dat daar in Amsterdam toch op het allerlaatste moment nog twijfel over geweest is. En men dacht, gaan we het nou linksom of gaan we het nou rechtsom oplossen. Maar goed, Anita dus... In de basis en uh, Serrero en Lukoki. De twee uh, jonge spelers die eventueel zouden kunnen invallen voorin op de bank. Het is een interessante confrontatie deze. Vroeg seizoen, speelronde 6. verschil tussen tussen de ploegen drie punten. PSV heeft wat in te lopen. Ajax heeft wat uit te lopen. De Boer zei al, ze worden sterker. Dus zes punten voorsprong lijkt ons niet. geen overbodige luxe. En PSV weet dat het gat gewoon, zeker een eigen huis. Met al die aankopen die dan vroeg of laat toch een keer het beste voetbal moeten laten zien... Dat het hier vanavond moet. Op de tribune zag ik zo even de bondscoach voorbij komen. Uiteraard met zijn assistent Bert van Maarwijk en Dick Voorn. En uh, nou ja, Ronald zei al, het zit vol. Terecht zit het vol. Want het is uh, de eerste serieuze ontmoeting. De eerste klassieker van dit seizoen. Ook op de tribune net een uh, shot van Bauma, Die uh, natuurlijk moet toekijken op als vertelde het al. Naast keeper Isaacson. Die er ook niet uh, bij is. Die uh, sinds uh, vorige week zijn plekje kwijt is geraakt in de PSV goal aan uh, de Pol Titon. En uh, op de bank zat, maar uh, dat niet meer kan omdat hij tijdens de training Notebene in een botsing met Sinou geblesseerd is geraakt aan het bovenbeen. En nu zit uh, de oude Vos Sinou dus zelf op de bank bij deze wedstrijd. En liet uh, voorafgaand aan de wedstrijd via dat uh, al reeds genoemde Twitter-medium weten dat hij erg veel zin heeft in deze dag. Het is tenslotte zijn eerste grote wedstrijd dat hij er ook echt bij betrokken is. En hij zit uh, straks dus naast Fred Rutte. Dat is een bescheiden, het, uh, bescheiden bijdrage. Een bescheiden bijdrage. Dit keer. Keer, ja, dit keer. viel er uh, weinig over te hij snel. Engelaar zit daar ook, overigens op die bank. Dat zijn dan de twee routiers voor de rest bij PSV. Louter Jongelingen met de meest opvallende naam Michael Verkoelen. De enige verdediger die nog beschikbaar is voor Fred Rutte als stand-in. Voor een van de twee basisspelers. 19-jarige jongen, net als Bouma uit de Helmond. En hij moet dus eventueel aan de bak bij een blessure van Marcelo en de Rijk. De elftallen komen het veld op. PSV in het traditionele gestreepte rood-witte shirt. En Ajax heeft zich vandaag gehuld in een lichtblauw tenue met donkere kousen. kennen het Vermeer in het uh, groen en uh, de keeper Titon in het geel. En Matas voor het eerst in de competitie er dus bij. Hij kreeg uh, de eerste basisplaats afgelopen week tegen Legia ja, Warschau. De wedstrijd hier met 1-0 werd gewonnen. En dat is uh, zo gebleven. Hij dus straks de man voorin bij PSV. De vraag is uh, vandaag ook hoe staat het met de zelfbeheersing. In de afgelopen jaren iets te veel incidenten geweest. Daar zijn zelfs de hoofdrolspelers uit die incidenten-serie het nu over eens. voorop. Want we hebben nogal wat gezien de laatste jaren bij confrontaties tussen deze twee ploegen. Wat dacht u van de beet van Suarez in de, de schouder van Bakal? Of de elleboog van Toivonen tegen Vertongen? Of al een jaar eerder de elleboog van Afelay in het gezicht van Eno? Tot twee keer toe zelfs. Kortom, heren gedraagt u. Dat was eigenlijk de oproep die door de benen door Toivonen de eter in werd geslingerd. En waar de heren zich dan maar aan hebben te houden... De heren op het veld, fotografen er vanaf, cameraploeg staat er nog. De scheidsrechter van vandaag is Kuipers, die dan eens mag laten zien hoe hij zich dan houdt op het hoogste niveau. De heren aanvoerders bij zich geroepen heeft, niet om nu al vechten, vechtende spelers op elkaar te trekken, maar om te kijken hoe de TOS verloopt. Toyfone van PSV en natuurlijk Jan Vertongen van Ajax, die de TOS hebben gedaan. Geen idee wie hem gewonnen heeft, het lijkt erop dat Ajax straks gaat afkloppen. Kuipers loopt naar de binnencirkel om daar de bal klaar te leggen. De PSV'ers nog in een soort scrum om elkaar heel veel succes te wensen. En dan mag het uiteindelijk gaan beginnen. Er komen wat rookpluimen vanaf de tribune. Sfeervolle rookpluimen, zullen we maar zeggen. Het zag er van de week indrukwekkender uit toen in hetzelfde stadion. De fans van Legia Warschau dat deden. Die zetten echt een stadion of een vak in vuur en vlam. Dit is bescheiden, maar het geeft wel wat extra cachet aan die grote wedstrijd. De eerste grote van deze competitie, 2011-2012. Ontmoeting dus tussen PSV en Ajax. Daar in de wetenschap dat Ajax de laatste vier jaar... ...niet meer heeft weten te winnen in Eindhoven. Wat dat betreft is er voor Frank de Boer dus ook het een en ander recht te zetten. Kuipers kijkt op zijn klok, kijkt naar de kant of er begonnen kan worden als alle reclames op tv voorbij zijn. Dan kunnen we beginnen, Toyvonen en Matas gaan de bal aan het rollen brengen... ...voor deze semi-klassieker van de Nederlandse competitie tussen PSV en Ajax. Er de balcontact achterin voor De Rijk, die een breed geeft aan Marcelo. Dat zal dan toch even wennen zijn dat Bouma daar niet is. De Rijks zal tevreden zijn dat hij dus plotseling toch speelt. Wat hij eigenlijk het vermoeden had dat dat niet zou gaan gebeuren. Maar er nu toch bij is. De eerste paas van hem is slecht. Er wordt de Ajax onschadelijk gemaakt. Op het middenveld heeft de ploeg uit Amsterdam balbezit. Handig weggedraaid nu van Eriksen. De bal gebracht naar Sigtorsson. Die dus vanaf de rechterkant komt. Sterk, groot en in balbezit gebleven. Onder druk van drie PSV'ers. Dan bij de zijlijn nog eens opgejaagd. En dan wordt er een overtreding gemaakt door PSV. En krijgt Ajax een vrije schot. Publiek, oneens. 36 seconden gespeeld. Het balbezit voor de ploeg uit Amsterdam. Met een tikje terug in de richting van Alderwereld. Leuk over Zieterson is natuurlijk nog dat hij een jaar geleden bij AZ zat. En dat gerd van Beek zei: Die dat is voor mij geen spits, maar een buitenspeler. Uiteindelijk kwam die door omstandigheden in de punt van de aanval terecht. En maakte zich daar onsterfelijk. En verdiende een transfer naar Ajax. Wat dat betreft is hij weer terug bij af Want speelt hij weer aan de buitenkant. Nu noodgedwongen bij de Amsterdammers. Die balbezit hebben. Kenneth Vermeer wordt opgejaagd door Matafs. Krijgt de bal dan aan de rechterkant bij Alderwereld. Wat verder naar rechts naar Van der Wiel. Maar PSV zet vroeg druk. Zet Ajax. Vast. Noodgedwongen moet al de wereld een lange bal spelen richting Dion. De Jong, de Jong uh, moet het in de lucht afleggen tegen Marcello. Die de bal de andere kant op komt. Dan moet Pieters naar de bal toe. Dat doet hij op tijd. Maar Mertens kan hem niet controleren. Dat zal een interessant duel worden tussen de Belgische International Mertens en de Nederlandse International van der Wiel. Maar de bal is voor Ajax via Vertongen, die hem heeft gekregen van al de wereld. De twee Belgen, want veel Belgen op het veld vandaag, centraal achterin bij Ajax. Er komt nu storend werk van Matafs. De bal breed naar Anita die als verdedigende punt op het middenveld staat. Jansen linkshalf en rechtshalf Eriksen. Dat klinkt logisch. PSV neemt over en is weg als Toyvonen. Nu de bal geeft aan Pieters. Pieters naar Matafs, die staat vrij. Matafs 1-0! 1-0 voor PSV na twee minuten voetballen. Wat is het een gatenkaas achterin bij Ajax. Dat staat iedereen vrij. En dan met name die spits Mataps Die dan zijn eerste goal voor PSV maakt. Zo snel in deze belangrijke grote wedstrijd. Titon de keeper juicht mee aan de andere kant. Kan natuurlijk niet zoals de ploegenoten nu doen naar Mataps toe. Om daar hem te omhelzen en te bedanken voor zijn eerste goal. Het gaat ongelooflijk makkelijk. De wijze waarop PSV hier de verdediging van Ajax open scheurt. En Mataps die vanaf de linkerkant komt met een klein wippertje. Steekt de bal over Vermeer in het doel. Het gebeurt allemaal op de middenlijn. Daar is het balverlies van Gregory van der Wiel aan Dries Mertens. Dat die van der Wiel is mee opgekomen. Het verspeelt hem eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Wat leuk is om te zien is dat Mertens daarna krimpt punt van de pijn blijft liggen. Die aanval volgt. De goal wordt gemaakt. Mettens weer opstaat en juichend in de armen van zijn ploegenoten springt. En inmiddels alweer okselfris over het veld loopt. Maar daar begon het dus. Van de wiel was weg. Voor moest uitstappen. Ja, en toen lag alles open. En was het voor Matthans makkelijk om door te steken. 1-0 dus. Vroege voorsprong voor PSV na drie minuten. Opstootje nu weer rond Mettens. Die vasthield. Ik dacht dat hij van de wiel nu weer aan het shirt trok. Dat is gezien door Kuipers. Vrij trap voor Ajax. Te nemen door Eriksen aan de rechterkant. Het gaat terug naar Vermeer. Ja, die twee hebben het met elkaar aan de Stok. Mertens die hem niet alleen tegen de vlakte helpt, maar laat ik het al zo formuleren, er ook vrij dicht langs liep. Ik weet niet of hij hem raakte van de wiel, maar het zou me niet eens verbazen. Toon is gezet, Eriksen aan de bal. En verliest naar Toivode. Toivode pas ineens naar Lens, die sneller is dan Boylissen. De doelman Vermeer moet zijn uh, strafgebied zelfs uit om de bal de tribune in te trappen. Maar is er juist op tijd bij. Zo is de openingsfase levendig. Dat mag je dan toch gerust zeggen. 3,5 minuut op de klok en al een goal gezien ook van Matavs En dus 1-0 voor PSV. Balbezit voor Pieters. En de opening gevonden bij Mertens. Die wel wegloopt bij Van de Wiel. Maar ziet dat de bal wat te hard is. En over het duo heen stuitert. Al de wereld hield nog een oogje in het zeil. Maar uiteindelijk blijkt dat niet nodig. Doeltrap voor Vermeer. Vermeer gaat dat doen naar de linkerkant. Linkerkant strafst op gebied. Daar staat zijn aanvoerder Jan Vertongen. De bal gaat terug naar Vermeer. Dan schuift hij een etage verder naar Boylissen. Maar nog wel op eigen helft. En direct het jagen. Het vastzetten van Wijnaldum. Toch krijgt de Boylissen de bal naar voren. Niet tot bij Boerichter, Want hij gaat aan de Ajax aanvaller voorbij. Die in een paddedeuze zit met Manolev. Uiteindelijk Titon en De Rijk. En Marcelo. Die bal bezit hebben voor PSV. Vlak voor het eigen strafschopgebied. Nu steekt Ajax wat naar voren. Met de Jong die voorzichtig stoort. Met Sikthorson die ook nu centraal wat storend werk verricht. Maar uiteindelijk komt de Rijk vrij om daar de opbouw te verzorgen. Naar Manolev. En zo speelt de PSV even wat rond. Staat alles vast verderop in het veld. En kunnen de twee eigenlijk de bal niet kwijt. En zal een van de twee het middenveld in moeten steken. Om daarvoor een dreigende situatie te zorgen. Nu is het de Rijk die dan maar richting de middenlijn gaat. En kiest voor een bal richting... Richting uh, Matas, Matas uh, vlak voor het strafschopgebied nog altijd in balbezit en komt uit aan de rechterkant. Moet een voorzet geven, de bal staat af op Boilers en levert PSV dan een ingooi op. 1-0, e volgende wedstrijd dus voor PSV dat Ajax in een uitwedstrijd op een 1-0 e achterstand staat. Dat zal in Amsterdam en Omstreken helemaal niemand meer verbazen, want dat gebeurt om de haverklap. Komt nu wel heel ongelukkig uit. Lens, Lens, ja, het is helemaal niet zo onaardig. Manol gooit. Lens dribbelt vanaf de zijkant naar binnen. Moet dan schieten met links en schiet de bal vervolgens een meter of anderhalf over. Maar het onderstreept wel weer dat PSV de betere ploeg is in het begin van de wedstrijd. De bovenliggende partij na ruim vijf minuten er dus met 1-0 voorstaat. Vertongen maand zijn ploeg tot rust waar ze Siem de Jong de bal wil komen ophalen. Nu weer terug dribbelt richting de spits. Ajax kiest voor de opbouw via de andere kant waar nu Jansen in balbezit komt. Jansen speelt de bal terug naar Anita. Anita naar Van der Wiel aan de rechterkant van het veld. Van der Wiel is nu doorgelopen. Wordt wat rechts rechtsbuiten als hij nog wat verder durft door te lopen. Komt er in ieder geval Pieters tegen. Geeft dan de bal terug aan Wereld. Ja, de ruimte is daar omdat Citorsson naar binnen is getrokken. Nu duikt Eriksen die ruimte in aan de rechterkant. Wordt in de sandwich genomen door Pieters en Marcelo. Maar uiteindelijk gaat die bal gewoon over de achterlijn. En komt er een doeltrap aan voor Titon. Voor Marcelo het moment om het publiek achter de goal van Titon nog eens op te jitten, Om achter de ploeg te gaan staan. En geluid te maken om te springen en te juichen. Alle reden voor, want die 1-0 voorsprong is daar. Na zes minuten voor PSV. Titon heeft de doeltrap inmiddels genomen. Geeft hem mee aan Timothy de Rijk. Die laat het opbouwen maar weer over aan Marcelo. Wat ongelukkige bal, waar Marcelo heel hard voor moet lopen. Uiteindelijk Pieters gevonden, die dus steeds toch moet twijfelen. Ja, wat gaan we doen met Sigtorsson? Begint aan de rechterkant, maar trekt toch met enige regelmaat naar binnen. Waardoor de jong eigenlijk weer een etage zakt. En Sigtorsson toch de diepste man blijft bij Ajax. Nu de Rijk met een paas die bedoeld is voor Lens. Waaraan Lens voorbij gaat en uiteindelijk het eindstation heet Kenneth Vermeer. Vermeer met de bal aan de voet speelt hem naar Alderwereld kort bij. wereld laat het dan liever over aan Vertongen die het op zijn beurt toch maar weer gunt aan wereld. Dan moeten de middenvelders aan speelbaar zijn. Dat is eigenlijk niet het geval. Gaat de bal verder naar de buitenkant naar Van der Wiel. Dan komt Siktorson weer naar de bal toe die weer keurig vanaf de rechterkant komt nu. Daar weer naartoe loopt en wijst. Ik wil graag de bal terug. Daar ziet Van der Wiel geen kans toe. En via een omweg gaat de bal dan weer terug naar de laatste linie. En probeert Ajax het via de andere kant. Boylussen ter hoogte van de middenlijn. Kapt zijn tegenstander Lens voorbij. Geeft dan de bal mee aan Siem de Jong. Siem de Jong laat zich gewoon op kracht van de bal zetten. En uh, speelt uiteindelijk dan de bal ook nog zelf over de achterlijn of over de zijlijn. Strootman doet dat voor PSV uitstekend. Wint daar het duel op punten. En levert uiteindelijk een ingooi op voor PSV. Een ingooi die genomen wordt. En terug gaat naar de Rijken. de Rijk breed naar uh, Marcelo. Marcelo heeft wat ruimte voor zich. Het is Ziettersson die zich nu in de buurt van Marcelo ophoudt. Gaat naar de linkerkant, daar waar Eriksen en Pieters staan. Pieters heeft de bal. Het gaat weer terug naar Marcelo. 10 meter voor zijn eigen strafschopgebied in de as van het veld. Kijk eens rustig of er beweging is, of er überhaupt iemand daar speelbaar is. Ja, Mertens willen we hebben. Toyfone ook. En Toyfone duikt dan in het gat wat aan de linkerkant getrokken is door Mertens. Maar daar gaat ook Pieters in, maar dat durft Toyfone dan niet aan. Terug weer naar de middellijn. Daar staat Marcelo. Toyfone links en centraal de Rijk gevonden. 10 meter voor de middellijn gaat de Rijk nu wandelen. De middenlijn over en geeft de bal in de loop mee aan Strootman. Strootman, wippertje naar nou, Wijnaldum. Die aan de rechterkant van het veld uitkomt. de voorzet moet geven, maar Tafs is voor het doel. Wijnaldum wacht even, komen er wellicht nog meer. Een beweging en nog een beweging. En dan de bal breed naar Lens. Komt er dan van hem een voorzet met Boilersen voor zijn neus? Hij wil er op snelheid omheen. Dan komt er ook wel iets wat lijkt op een voorzet, maar die bal stuit dan tegen het lichaam van Boilersen aan. En wordt dan uiteindelijk door Ajax uitverdedigd. Sikthorson kopt hem nog wel door. Maar daar staat geen Ajax ziet meer. Wel mensen van PSV dat de zaken acht minuten lang prima onder controle heeft. Met 1-0 voorstaat door de snelle goal van Matafs. En voorlopig lijkt er voor Eindhoven geen veldje aan de lucht. Is het balbezit voor Manolev. Manolev uh, met uh, Boerrichter in zijn kielzog, Maar dan gaat Manolev toch maar weer terug. Ja, Voorzichtigheid geboden bij PSV. Waarom onnodige risico's nemen in deze fase. Waarin je zoveel autoriteit op eigen veld uitstraalt. Met Pieters nu nog altijd voor de middenlijn. Onder dreiging van Eriksen de bal maar weer breed naar de Rijk die toch wel opvallend vrij wordt gelaten in de opbouw. Strootman gevonden in de as van het veld. Strootman zoekt naar Matas. Die krijgt de bal dan net niet bij Toivonen door een interventie van Anita. Dit geeft misschien mogelijkheden voor Ajax om eruit te komen via de Jong en Toivonen. Toivonen trekt de broek van de Jong vast uit. Het is Kuipers ontgaan en de bal is aan de linkerkant bij Boerichter die nu probeert op snelheid langs Manolev te komen en dat lukt niet omdat Manolev op de bal gaat staan keurig daarmee de actie van Boerichter onschadelijk maakt. De PSV heeft de bal dan weer veroverd na 9 minuten met die 1 een voorsprong voor de Eindhovense ploeg en het balbezit voor Marcelo. Toivoua doet dat uh, slim, sportief is niet. Door eigenlijk daar waar de bal niet is, zijn tegenstander even een duw te geven, waardoor die in ieder geval niet meer aan de tegenstand van Ajax kan deelnemen. De jong, PSV weg via Pieters aan de linkerkant van het veld. Pieters wil zijn tegenstander voorbij. Eriksen wil er eigenlijk langs pingelen. Dat lukt niet. Eriksen trapt daar niet in, maar verdedigt. Als hij de bal heeft, roept het wel heel slordig uit. En dat levert weer balbezit op voor PSV via Wijnaldum. Halverwege de helft van Ajax. Wijnaldum, Theo Jansen voor zijn neus. Dreigen. Dan loopt Lens het gat in. Daar komt ook wel de steekbal. Die komt wel aan de binnenkant van Boyles. Maar is voor Lens niet te belopen. En rolt door in de handen van Vermeer. Tiende minuut. 1-0 voor PSV. De goal van Mattafs. En gezien het spelbeeld is dat niet onterecht. In die zin dat PSV beter is in het begin. Jan Vertongen namens de Ajax. Halverwege zijn eigen helft. In de as van het veld. Het kan breed naar uh, Alderwereld. Nou, dat gaat ook gebeuren. Deze bel gaat richting de middenlijn. Vindt Eriksen. Maar dan is PSV alweer massaal teruggezakt. En speelt met de linies kort op elkaar. En zullen er dus bewegende mensen moeten zijn bij Ajax. Die uiteindelijk vrijkomen. Waardoor er een soort van combinatiespel kan ontstaan. Dat gebeurt nu niet. Want het gaat weer terug naar Vertongen. Het gaat ook weer terug naar Alderwereld. En dan kunnen die twee er eigenlijk geen oplossing verzinnen. En spelen ze elkaar maar weer de bal toe. En dat doen ze nu al een halve minuut lang. In de wetenschap dat er echt verder heen is helemaal niemand is die gevonden kan worden. Ja, je zou diep kunnen proberen nu met Zietersson. Die een uh, beweging maakt, een loopbeweging. En ook van Marcelo wel kwijt is. Maar dan is die paas onvoldoende. Kan Zietersson wel het hoofd tegen de bal zetten. als hij op de rand van het schassomgebied staat. Maar zo ongelukkig dat hij gewoon naast de goal van PSV hobbelt. en Titon inmiddels de doeltrap. Die daaruit volgt genomen heeft in de richting van de Rijk. Andere centrale verdediger Marcelo. De zon schijnt in Eindhoven. Maar met name dan toch voor de thuisploeg. van het staat 1-0 na 11 minuten. En PSV heeft via Marcello de bal. Ik denk dat die doeltraf van zo even van Titon zijn eerste balcontact is geweest in deze wedstrijd. Dat zegt eigenlijk wel het een en het ander. De bal bezit nu voor Pieters. Die. Uh... Terug wordt geduwd nu door Eriksen. De bal geeft aan De Rijk. Die staat een paar meter buiten zijn eigen strafhofgebied. Ajax zet niet echt druk. Siktersson staat nu zeg maar in de spits. De Jong erachter. En als PSV de bal heeft moet Eriksen vanaf de rechterkant zorgen dat Pieters niet te veel dingen kan doen. En dan houdt je op het middenveld keurig drie setjes over van wie Wijnaldum nu wegloopt bij Jansen. Heeft Jansen dat gezien? Jawel. Maar het gaat naar de andere kant waar Pieters de paas wil ontvangen van Marcelo. Maar ja, dan had hij de 100 meter sneller moeten lopen dan Usain Bolt. Hoewel, die weet ook niet alles. Maar uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn en uh, kan Ajax gooien van de wiel nu. Opgejaagd door Mertens. Bal over de zijlijn. Slordigheidje van de wiel. Alert Mertens, want die houdt er op deze wijze een ingooi aan over. Prettig gevoel zal Van de wiel niet hebben overgehouden aan die eerste 12 minuten nee. vanmiddag. Hij heeft het lastig met Mertens, maar is zelf ook buitengewoon ongelukkig en slordig. Dat zal toch beter moeten in het verloop van deze wedstrijd. Nu zit hij wel tussen een ingooi van Pieters richting Mertens in. Maar nou is die Mertens kwijt als Mertens weer gevonden wordt. Maar dan verovert hij toch de bal op de kleine Belg op de rand van het strafstopgebied. Komt uiteindelijk van rechts naar links. En geeft de bal daar aan zijn collega Beck Bojlissen. Die met een lange bal naar voren nu probeert Boerichter te bereiken. Ja, dat is wel lekker om die in de diepte te bereiken. Maar dan moet het wel een bal zijn waar Boericht daar ook uiteindelijk iets mee kan. Dat kan nu niet. Via Manolev is de bal terug naar Titon. Zijn tweede balcontact levert een bal op die richting de zijlijn gaat. Maar erg moeilijk voor Lens. Te belopen is twee, drie meter over de middenlijn aan de rechterzijlijn. De bal gaat ook via de aanvallen van PSV er overheen. En dan mag Ajax gaan ingooien. Dat gaat de Niklas Boylissen doen. De jonge bek, ja, richting wie? Richting Boerrichter, richting Siktorsson. Richting Geen van Twee, want Manolev zit er met het hoofd tussen. Terreinwinst is er geboekt Flyers, maar niet meer dan dat. gooi van Boilersen voor een van de mensen hier op het veld. Er zijn er in totaal een stuk of tien die een eerste klassieker mogen spelen vandaag. Boilersen gooit in en krijgt de bal terug. Paas dan naar voren, dan wordt de bal naar de zijkant gekopt. Naar Siktorsson, die tussen twee, drie PSV's in de mangel komt en een vrije schot terecht krijgt. Na een overtraining van de Manolev, denk ik. En dan komt er een vrije schop voor PSV in de dertiende minuut. Die dan wellicht voor het eerste gevaar van Ajax zou kunnen gaan zorgen. Een vrij schop voor Ajax natuurlijk. Balbezit voor uh, Jansen. En de Jong staat daar achter de bal. Dat zal Eriksen zijn. zijn ja. Het is uh, Jansen of Eriksen die de vrije schop gaat nemen. Vijf mensen van Ajax in het strafstelgebied. Het wordt Eriksen met een indraaiende bal. Die blijft hangen. Titon, die, die de bal van dichtbij op zich af ziet komen, kan alleen maar wegboksen. Maar dichtbij wordt er dan geschoten. maar staat Marcelo in de weg voor dat Siktorsson? De bal echt achter de doelman Titon kan krijgen. Het komt tot stand eigenlijk met een soort gelukje. Omdat iedereen de bal mist. Maar het is niet minder gevaarlijk. Nee, er doet ook ineens iemand op voor, um, voor uh, Titon. Ik weet niet wie dat was van PSV. Maar het leek erop dat hij de bal zou schampen. Raakte hem uiteindelijk niet. En in een soort katachtige kopte, of uh, stopt Titon dan die bal naar voren. Uiteindelijk komt daar dus nog de rebound voor Siktersson. Maar daarin staat Marcelo in de weg. Het is de eerste serieuze mogelijkheid voor Ajax. Na 14 minuten. en Het is tekenend dat het uh, ontstaat uit een spelhervatting. Het is vaak een hulpje natuurlijk. Als het voetbal het niet loopt en je hebt dan nog dit soort mogelijkheden... dan kan er nog wel wat gevaar komen. Nu al de wereld met een lange bal richting het Schassumgebied. Daar is de jong kop breed. Daar is Siktersson, maar daar is net geen goal. Omdat Timothy de Rijk meeloopt in het duel met Siktersson. De Rijk de bal naast de goal komt. En dit moment van voor Ajax voorbij is. Maar dit was wel een aardige aanval. Twee blessuregevallen. gevallen. De Rijk zit daar nog. En ook iemand van Ajax is niet helemaal fris uit deze actie gekomen. Dat is Siktersson. Maar het is een lange bal die door de jong breed wordt gekopt. Uiteindelijk dan voor, bedoeld voor Siktersom. Daar zit de Rijk tussen, maar die twee komen wel met elkaar in botsing. Nee, ja, het is uiteindelijk blijkt dat de keeper te zijn. Ik heb er ook een herhaling van nodig gehad. Die uh, zijn eigen verdediger met de handschoenen in het gezicht raakt. De Rijk kopt de bal weg en botst dan eigenlijk met zijn hoofd tegen de handschoenen aan van Titon. Die nog een poging doet om daar die bal weg te stompen. Dus niet de bal raakt, maar wel de knikker van zijn ploeggenoot. De Rijk even dizzy, moet dan even langs de kant... Moet dan weer naar het midden lopen om er vervolgens weer in te komen. Dat is niet dat betekent... handig met een kormen. Nee, dat is erg onhandig. Want dat betekent dat Ajax met de hoekschop die het mag nemen na precies een kwartier in de wetenschap dat PSV met 1-0 voor staat. Wellicht voordeel haalt uit het feit dat de Rijk daar niet is. Jansen met de bal. Titon staat vast en springt op het juiste moment. Dan heeft de bal dan uit de lucht geplukt. Geeft hem snel mee aan Manolev en hoopt op een counter counter via Lens. Lens nog wel voor de middellijn. Gaat nu op snelheid. Langs Boilersen. is Lens snel genoeg. Ja, dat is hij. Maar hij maakt een overtreding onderweg op Niklas Boilersen. En Kuipers heeft inmiddels al gefloten. Boilersen heeft veel pijn. Hij gaat buitenom bij uh, Niklas Boilersen. Is dan ook wel sneller. Maar op het moment dat Lens de bal heeft... en dat is een meter of tien voor de linkerpunt of rechterpunt van het Zassongebied... zie je Boilersen naar de grond gaan en is dus geraakt door Lens. Of heeft hij gewoon een spierblessure opgelopen? Nou ja, Hij stort in elk geval ter aarde. En wij zullen... Dat, is al geval, dat wordt dus al eerder gevallen. Een herhaling nodig hebben om te zien wat Lens nou daadwerkelijk doet. Of dat er sprake is van een spierverrekking bij Boylussen. Hij raakt hem. Hij raakt de voet. Als de twee in volle sprint zijn. En dan is Boylussen zodanig uit positie. Dat het lichaam een wat rare manoeuvre maakt. Waarbij hij dus geblesseerd raakt. En het veld uit moet. Want ik zie de verzorger nu een wisselgebaar maken. Frank de Boer inmiddels aan de kant. De dokter er ook bij. En dan moet dus inderdaad een uh, nieuweling komen bij Ajax. Frank gaat er nu ook in het veld voor Boylissen. Dat betekent dat de jonge 90-jarige Deense al heel snel afscheid moet nemen van zijn eerste klassieker na 16 minuten. En dit zag er toch curieus uit dit moment. Grenzrechter stond wel ogenblikkelijk te vlaggen. Die heeft dus blijkbaar meteen geconstateerd in dat duel dat Lens daar iets deed dat niet mag. Maar als je er zeven herhalingen voor nodig hebt. Ja, Lens komt eigenlijk binnendoor. Bedenkt zich op het laatste moment, wil buitenom. En stapt dan op de voet van de Boylissen. Die... Uh, Daardoor last heeft ook van de hemstring. Denk ja, ik. Hij voelt aan zijn achterbeen op het moment ja. dat hij valt. Dus misschien heeft hij de voet aangetikt. Heeft het been een rare onnatuurlijke beweging gemaakt. Voet staat vast. Wat, en als je dan doorloopt ja, dan uh, kan dan dit afgesteurd. zomaar gebeuren. Maar goed, hij moet er met een brancard vanaf. Dat uh, is sneu voor de jonge Deense verdediger. 19 jaar oud is hij bezig aan zijn tiende wedstrijd. Pas voor Ajax. In wedstrijden die hij speelde, die eerste negen trouwens, won Ajax altijd. Of dat ook betekent dat Ajax vandaag als hij eraf gaat aan een ander resultaat moet denken dat... Ligt in de toekomst verborgen, maar Boylissen gaat eraf. Deli Blind lijkt mij dat hij er nu in gaat komen. Nee, hij gaat nu... Nee, Eno gaat komen. Eno, en dan ja. zal hij Anita links back zetten ja. en Eno erbij op het middenveld. Dat is een optie zoals het ook een oplossing. oplossen. Eno gaat komen, Boylissen triest naar de kant. Dat is wat je niet wil in klassiekers. Het gebeurde hier vorig jaar toen PSV tegen Feyenoord speelde met Ver. Dat was het begin van het einde eigenlijk in die wedstrijd voor Feyenoord. Dat lijkt alweer eeuwen geleden eigenlijk. En nu gebeurt het voor Boylissen. Ja, sneu. Het is uh, niet anders voor hem. 1-0 in de ploeg en... Uh... Anita linksback, zo zal het al gaan. 17,5 minuut gespeeld. PSV, laten we dat niet vergeten. Maar hadden we op 1-0 door de goal al na twee minuten gemaakt van Matafs. 1-0 was al in het veld, maar hij is weer teruggeroepen door de vierde man. Ed Jansen moet even wachten op het juiste moment. Dus is Ajax eventjes met 10 tegen de helft van PSV. Heeft het wel balbezit. Eriksen speelt aan de rechterkant de bal aan tegen Pieters. Over de zijlijn kan ingegooid worden door de Amsterdammers. En dit is ook het moment dat 1-0 dan gebracht kan worden door Frank de Boer. En dan zijn alle posities weer bezet. Want Anita had inmiddels de positie al van linksback ingenomen als vervanger dus van Boilersen. Die dus nu de katacombe ingedragen wordt. Waar verder onderzoek zal plaatsvinden. En dan zal ook duidelijk worden. Hoe lang de jonge Deen zal ontbreken. Ariksen heeft het bal bezit. Vertongen steekt de middenlijn over. En Anita voor het eerst als linksback in bal bezit. Probeert Boerichter te bereiken. Dat lukt. Boerrichter draait van halverwege de PSV-helft naar binnen. Dan mag hij wel heel veel lopen. Ziekerson aangespeeld. Wie wilde schieten? Niemand. Ziekerson draait de verkeerde kant op. Maar houdt de bal. Aan de andere kant van het veld wil Eriksen graag de bal. Maar dan zit PSV er eventjes tussen. Via Wijnaldum. Moet Theo Jansen een overtreding maken zelfs. En is de kans voor Ajax helemaal verkeken. En krijgt PSV niet alleen de bal, maar ook de rust weer terug. Met een vrije schop die door Strootman inmiddels in alle kanten genomen is naar Pieters. Pieters versnelt weer naar Toivonen die even is weggelopen. Nu bij Eno zijn nieuwe bewaker. Dat oogt in ieder geval fysiek wat meer op elkaar afgestemd dan het koppeltje met Anita van zo even. Dit keer wint 1-0 en gaat de bal terug naar uh, Alderwereld. Alderwereld met een uh, lange bal. Zieterstond op de middellijn, kop door. Maar hij was even de meest vooruitgeschoven man. Dus doorkoppen, ja, dat is eigenlijk zinloos. Want de jongen en Eriksen gingen er wel op in. Althans, probeerde langs Zieterstond uh, te komen. Maar die kopbal was veel te hard. Dus is Ajax de bal weer kwijt? Is de bal een prooi voor PSV? Dat allemaal na iets meer dan 19 minuten. Met die 1-0 voorsprong voor PSV. Die snelle goal binnen 2 minuten gemaakt door Tim Matafs. Toen de verdediging van Ajax nog niet helemaal wakker leek te zijn in deze wedstrijd. Nu heeft Marcelo de bal. Namens PSV steekt de middenlijn over en geeft hem aan Pieters. denk, ik had van het veld 10 meter over de middenlijn terug. Ter hoogte van de middenlijn naar Marcelo, die ruimte heeft en kijkt. Op 5, 6 meter om hem heen niemand. Nu komt wel de Jong, gaat de bal breed naar de Rijk. De Rijk steekt hem tussendoor naar Strootman. En zo het PSV naar de rechterkant. Via Manolev dan een paas naar voren toe. Waar Nalden wel op afloopt, maar de bal door Ajax gekeerd wordt. En Anita de bal opnieuw bij Boerichten brengt. De hoogte van de middenlijn. Boerichten draait op snelheid en souplesse makkelijk langs Manolev. Wordt dan vastgehouden. Krijgt een vrije schop. Is boos. Vindt dat hij nu wel genoeg door zijn tegenstander vastgepakt is. Dat vindt eigenlijk de Kuipers ook. Die Manolef bij zich roept en hem een laatste waarschuwing geeft. Het echte dominante van PSV is inmiddels wel weg in deze wedstrijd. Ajax is in de wedstrijd gegroeid wat laat. Want toen stond het al 1-0. Maar inmiddels is het in balans. Wordt Ajax wel iets sterker. En heeft het in elk geval wel wat meer mogelijkheden gecreëerd. dan PSV tot nu toe in deze wedstrijd. Maar goed, PSV kan er altijd wijzen. naar dat moment in de tweede minuut. dat Matas rechtstreeks door kon naar Vermeer. en die bal keurig binnenschoot. De 1-0 voorsprong dus. En Ajax moet nu op jacht naar die gelijkmaker. met Jansen op het middenveld. 2-3 meter over de middenlijn. in de as. weer terug naar Vertonghen. De aanvoerder opgejaagd door Matas. Dan moet Vertongen met een lange bal richting het, op het gebied van PSV. Daar staat wel maar te hard voor de IJslander. Eindstation heet in dit geval Titon. En die geeft hem weer mee aan Timothy de Rijk. Het leukste is eigenlijk dat op het middenveld zo nu en dan de heren Strootman en Jansen elkaar tegenkomen. Dat zal met name Bert van Marwijk op de tribune veel deugd doen om te kijken hoe dat nou eens afloopt. Naar nou alles wat daarover gezegd en geschreven is. Balbezit voor Pieters. Terwijl Mertens weer eens uitwaait naar de linkerkant. Komt vanuit het centrum. De achtervolging door Ajax is zodanig ingezet dat de bal niet komt. Omdat Pieters het niet aandurft. dan weer breed schuift naar Marcelo. Marcelo verder breed naar de Rijk. Daar pendelt dan Sikterson een klein beetje tussen. Dan maakt de Rijk nog bijna een fout door heel lang te wachten met de paas. Zodat Sikterson er bijna tussen zit. De bal gaat terug naar Marcelles, of Marcelo. Marcellus speelde hier ook, maar dat was al even geleden. Pieters nu in balbezit na een hakje van Mertens. Mertens weer terug naar Pieters. Loopt zelf het gat in. en krijgt de bal weer terug. Pieters loopt door. Mertens krijgt de bal daar nog bijna terug met de punt van zijn schoen. Uitverdediger van Ajax. Mertens neemt de overbal voor de goal. en Een hakje van Lens. En dan komt de bal toch in de handen van Vermeer. Een rare curieuze psv aanval die eigenlijk veel verder doorloopt dan je van tevoren verwacht. Maar Lens is er na goed werk dus met name van Dries Mertens eigenlijk heel dichtbij. En de slechte uitslediger van Eriksen er bracht Mertens eigenlijk voor de tweede keer in uh, instelling. Ja, Lens is er dan wel dichtbij, staat bij de eerste paal. Moet het eigenlijk met een soort handige voetbeweging doen waarmee de heer Jonker en Van Grinkel het vorige weekend en dit weekend beheersen wat betreft het maken van doelpunten. In dit geval is het wat minder mooi uitgevoerd want uiteindelijk kan Vermeer die bal oprapen. Sietersson op de helft van PSV, rechterkant Erikse terug naar de middenlijn, daar staat Van der Wiel. Terug weer centraal achterin, daar is Vertongen, steekt de middenlijn over, gaat Matasta naartoe. Maar dan is de bal al weg richting Sietersson. snelle kaats naar Eno en de buitenkant gevonden nu met Erikse. Pieters voorzichtig zich hoogte van het op gebied. bal gaat terug naar Van der Wiel. ...staat ook nog aan de rechterkant. In de as staat 1-0. Wat verder staat Jansen. Jansen staat nu ja, klaar om een steekbal te geven op Siktersom. Hij staat een meter of tien voor het zassumgebied van PSV. Maar Siktersom ging niet diep. En dus is die steekbal uiteindelijk een makkelijke opraapprooi voor uh, Titon. Die even wacht met het oprapen van die bal. Hem keurig met de voet heeft gestopt. hem opraapt en hem meegeeft aan uh, Timothy de Rijk. Die dan een heel veld voor zich heeft om uiteindelijk op te stomen richting de middenlijn. En vanaf daar zal hij toch iets moeten bedenken. Uh, Manolef bijvoorbeeld zoekt wat diepte aan de rechterkant. Maar het wordt uiteindelijk uh, Wijnaldum. Die keurig wegloopt bij Jansen. Lens voor het doel. Dan gaat de bal naartoe. Lens krijgt hem niet op het doel. De bal wordt het strafschopgebied van Ajax uitgewerkt. Dan moet uh, Mertens twee keer een kopduel aan. Dat wint hij niet. Maar door zijn werk kan wel Strootman Strootmannen met de bal vandoor. En komt er een voorzet. En zou Toivonen moeten schieten van de rand van het strafschopgebied. Die laat dat over aan Mertens. Die met een klein paasje wil bedienen. Omdat hij de indruk had dat de Belg er nog beter voor stond. Maar dat bleek uiteindelijk een uh, misverstand. Want de Belg stond er eigenlijk helemaal niet zo goed voor. Zo kan Ajax alsnog uitverdedigen. maar heeft PSV na deze bezinnen alweer de bal terug. Steekt het die alweer in het straftoeggebied van Ajax. Maar dan hebben de Amsterdammers toch eindelijk de rust gevonden als ze meer de bal kan oppikken. Fase geweest waarin Ajax wat gevaarlijker en sterker werd. Maar nu PSV toch met twee momenten ook laat zien dat het zich niet zomaar uit de wedstrijd wil laten spelen. Boerichter en Anita hebben zich gemeld op de helft van Ajax aan de linkerkant. Spelen elkaar nu drie keer de bal toe. Uiteindelijk Anita die dan van links naar binnen komt. Halfweg de helft van PSV. Steekbal zelfs op het gebied in. Daar is Sietersson. Daar is ook de Rijk. Maar de bal gaat over de achterlijn. Omdat Sietersson het leven zo zuur werd gemaakt door de Rijk. had hij eigenlijk meer oog voor de Belgische verdediger. En de Belgische verdediger voor de IJslander. Toen dat de twee oog hadden voor de bal. Die rolt uiteindelijk buiten bereik van de twee over de achterlijn. De doeltroop door Tito inmiddels genomen richting Marcello. De linker centrale verdediger van PSV. Die dan toch steeds wat meters kan maken. Uiteindelijk nu toch Mertens Strootman of een van die twee zal moeten aanspelen. Ja, het is alsof hij zelf ook een beetje het probleem heeft van wie speel ik aan. Want hij speelt de bal zo hard dat hij niet voor Mertens te belopen is. Gewoon over de zijlijn gaat op de helft van Ajax, de hoogte van het strafschopgebied, Daar waar Gregory van der Wiel nu die ingooi mag gaan nemen. En kijkt naar de bewegende mensen, de aanspeelbare mensen. Hij gaat het ver doen richting de Jong. Maar de bal gaat over de Jong heen. Daar is Strootman. Zo'n wil koppen, dat doet hij ook wel. Dan wil Toy voor het doorkoppen, dat lukt niet. Toch komt de bal bij Matas na goed werk van Lens Matas behaalt haalt de bal, ja, wel om zijn tegenstander al de wereld heen. Die staat in het strafflopgebied, maar wat hij vervolgens produceert is een heel slap rolletje. Alsof hij een paasje wilde geven op iemand die er niet stond in de lijn tussen hem en de doelman. En die doelman kan de bal dus rustig opvangen. Het nieuws van 1 uh, uur, dat stellen we op deze zender even uit. Wilt u dat per se horen, dan verzoek u even ergens anders naartoe te gaan. Um, want we gaan door met voetballen. PSV-Ajax, 25 minuten onderweg. 1-0 de voorsprong voor PSV door het doelpunt van Tim Mattafs. Met Van der Wiel nu namens Ajax in balbezit op de middellijn. Geeft die bal in de breedte mee aan uh, Vertongen, de centrale verdediger die nu de helft van PSV opsteekt. Eno vindt in de middencirkel. Die wordt onder druk van Toivonen weer teruggedrongen eigenlijk naar zijn eigen helft. Daar staat ook Anita aan de linkerkant. Nou ja, goed, een meter over de middenlijn. En Anita weet het dan ook niet meer. En geeft eigenlijk een hele ongelukkige bal aan Vermeer. Die vervolgens moet laten zien aan het publiek hier hoe snel die is. Hij heeft hem uiteindelijk wel gewoon aan de voeten en geeft hem aan vertongen. Al de wereld is het volgende station namens de Amsterdammers. En dan, en dan. Ja, want het is af en toe besluiteloosheid als men eenmaal op de helft is van PSV. Ook Eriksen wordt er teruggedrongen. Ook omdat die organisatie bij PSV prima staat. En er eigenlijk heel moeilijke vrije man gevonden kan worden. Erik zou uiteindelijk maar weer naar Vertongen, die in de middencirkel staat... in de as van het veld. Toivonen gaat op bezoek, nu zowel wat...